Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zegt dat het lastig in te schatten is... of er tijdens oud en nieuw meer vuurwerkoverlast komt dan andere jaren omdat het de laatste keer is dat er vuurwerk mag worden afgestoken, is er meer vuurwerk verkocht. Voor hoeveel heb je ingeslagen? Ik heb zoveel voor 100 euro gekocht. We hebben we voor 100 euro ook allebei gekocht. Ja. Ja, het, ik ben ermee opgegroeid. In de buurt hadden ze altijd compostblok van hier tot Tokio. En dat, ja, dat bleef mooi. De politie denkt dat die hoeveelheid best tot meer ongelukken en branden kan leiden. De ME heeft daarom in ieder geval betere gehoorbescherming en pepperspray. Ja, normaal hebben we een klein busje pepperspray. Dat is effectief over 1-2 meter. Hè. Uh, dit is een grote buspeperspray. Die spuit er een stuk verder. Ik denk een beetje tussen de 5 en 10 meter rijkt die bussen. De jaarwisseling is sowieso de drukste nacht voor de politie. Tussen half 12 en 2 uur 's nachts komen er elk kwartier 1000 meldingen binnen. De man die in Suriname zijn eigen kinderen en buren doodstak... is doodgevonden in zijn cel. Volgens de politie heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt. De man stak afgelopen weekend vier van zijn eigen kinderen dood... en maakte nog vijf slachtoffers onder de mensen die te hulp schoten. Criminelen hebben in de Duitse plaats Gelsenkirchen... op een bijzondere manier een ruimte met kluisjes leeggeroofd. Ze wisten de ruimte binnen te dringen door een groot gat in de muur te bouwen. Boren, moet ik zeggen. Het is onduidelijk wat ze hebben meegenomen. En het warenhuis is al tien jaar failliet... Maar nog steeds staan er oude vd panden leeg. Je ziet hier overal een dikke laag stof liggen. Er is hier echt letterlijk gewoon tien jaar niks gebeurd hierboven. In, in de meeste oude vd gebouwen zitten nu winkels, kantoren, huizen of een mix daarvan. Maar bij 16 panden niet, zegt deze baas van de woningcorporatie in Zeist. Die V&D's hebben natuurlijk in al die grote en middelgrote plaatsen in Nederland. Ja, een hele belangrijke functie gehad decennia lang. Dat was echt een magneet ook die mensen naar die dorpen toetrak. Ja, en dat is nu natuurlijk al tien jaar lang niet meer het geval hier, helaas zijst is het trouwens gelukt daar worden binnenkort woningen gemaakt in de oude V&D perspectief van 189 nieuwe woningen en hier 250 huurders een dak boven hun hoofd kunnen bieden ja die maken dat echt ruimschoot goed de ondergang van VND was het grootste winkelfaillissement ooit in Nederland zo'n 10.000 mensen verloren hun baan het weer overwegend bewolkt met in het noorden en midden van het land een buitje het is 2 tot 8 graden morgen meer zon maar aan de kust ook kans op een bui en even warm als vandaag zfm verkeersinformatie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 Leuk om te zien op deze zaterdagmiddag een dansende Jolander verstegen door de studio heen. Ja, dat uh, kan je enorm goed, Jolanda. Uh, ja, Goedemiddag. Ja, Jaren op palet gezeten. Ja, ja, nou, dat is wel te merken bij <laughs> deze plaat van de Nolan Sisters. Maar waarom gelijk op tafel moet dat? Uh, daar da, zag je, je dat? Ja. Ja, daar heb je die radslag niet gezien. Nee, ja. <laughs> Wil je meekijken? Zit even streepje live.nl, kan je live uh, meekijken. Oh, is dat zo? Ja, is zeker. Uh, Zit je daar goed, uh, Benno? Ja, ja. Ja, bij uh, mij ook hoor. Dus, je uh, speciaal een blouseje voor aangetrokken. Ja, heel goed, heel goed. En ik heb een speciale kerstbell in, maar die zie je niet met die... Uh... Nee een je ook op telefoon op? Telefoon. Nee, het zijn mooie oren die je op hebt uh, nu. Gouden oren. Je zit wel recht voor de camera. Ja, precies. Ja, nou, nou, goedemiddag. Ja, goedemiddag. wordt ja. op zaterdag, ja. ja. Benno. gezellig. De laatste van de maand. En dan uh, mogen wij het weer uh, samen doen. De... Ja, inderdaad. Het laatste toevallig. Het laatste van het jaar ook nog. Zeker. Ja. Ja, zeker. Dat, dat komt er allemaal nog eens bij. En volgend jaar ook. En uh, ja, en u hoort het al. Uh, jolanda verstegen. Vanochtend om 8 uur was ze al in de uitzending. Samen met uh, Wilco Toebak. Uh, zo heet dat programma. Ook. En we gaan gezellig met haar even nog een, een, ja, het jaar een beetje doornemen. en even vooruit kijken, natuurlijk. Bijvoorbeeld naar 200 jaar zandvoort, wat er allemaal aan zit te komen. Dan hebben we om half drie het weer en dan komt uh, Wim Beekhuis van Jam Zandvoort met, uh, ja, met een, zoals we dat in uh, vaktermen noemen, follow-up toch? Ja Rob, uh, zo heet dat toch? Ja zeker, ja, we want, houden ze in de gaten toch? Ja we houden ze zeker in de gaten, en, want uh, vorige maand uh, waren ze, was Lena van Den Haag en Wim Beekhuis uh, hier om erover te praten. En, ja, en Wim neemt twee artiesten mee, Ronald en Paula... en die gaan live spelen in deze uitzending. Dus dat is hartstikke leuk. En we gaan dat allemaal live meemaken. Um, nou, eens even kijken. Dat, ja, dat is het eerste uur. Dat vind ik al heel hard. Ja, zeker. Nou, dan gaan we gewoon aan de slag, Benno. Toch? Ja, zo is dat. Zeker. Nou, we beginnen eerst met muziek. Want ik draai vandaag, ja, heel toepasselijk... ouds en nieuw door elkaar. Nou, ja... Hoe vind je Hoe die dan? Dit Zo gaan we op naar uh, het uh, nieuwe jaar 2026, Benno. Ja, ja, ik heb er zin in. Zeker. En uh, blijf lekker luisteren ook uh, in het volgende jaar naar je eigen lokale radio ZFM. Met nu de Blauw Monkeys. It doesn't have to be this way. It doesn't have to be this way Just count the hours Cause when you're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 Door, baby. You gonna ask for more? beetje For beetje een beetje een beetje een beetje En hier worden we heel vrolijk van de muziek uit de jaren 80 op de Sandvoos Radio. De Monkeys, en it doesn't have to be that way. Zometeen gaan we met Jolande Verstegen praten over onder meer 200 jaar Zandvoort. En uiteraard wat ze zo al bij ZFM doet. When I saw you on the street. I never thought I would be. Lying through my teeth, saying I'm okay. Never thought I'd see you here. Wish that I could disappear.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 Nederlandse band uh, Ronde hoorde je zo uh, op de zaterdag bij uh, ZFM. En Never Been Better, Benno. Jazeker. Jazeker. Ja. Nou, gezellig uh, dat uh, vanmiddag aangeschoven is uh, collega Jolande Verstegen. Ja. Want uh, ja, ze zit al uh, zo lang, ongelooflijk lang bij uh, deze omroep uh, ZFM en later ZFM, Jolande. Ja, twint Yolande. twintig jaar gewoon al Twintig jaar alweer. En ik ben door Benno aangenomen, dat is toch het grappigste. Meen je nou? Ja, weet je dat niet meer? Nee. Nou, het heeft op mij een ongelofelijke indruk gemaakt natuurlijk. Hoor? Nou, vertel het. Ja. Neem je tijd. Ja. ja. ja. Nou, wat, wat zou je graag willen en wat kan je? Ja. En ik had toen zelf, toen had ik twee cursussen uh, voice-over gedaan. Ik had eigenlijk een mailtje gestuurd van, ik vind het wel leuk om reclames en zo in te spreken. Of bepaalde headers van, van de bepaalde programma's. En er werd helemaal niet op gereageerd. En toen denk ik van, nou ja, ik wil ook wel gewoon vrijwilliger worden. Ik wil best helpen. En toen zochten ze eigenlijk een uh, sidekick voor uh, Wilco Toebak. Want die mm -hmm. deed het programma altijd in zijn eentje. Ja. En die man komt notabene echt iedere, iedere zaterdag komt hij helemaal vanuit Alkmaar. Echt onwijs vroeg komt hij al als antwoord. Want... Ik kijk dan, je kan nu tegenwoordig met de camera kijken. Dus ik kijk dan wel eens van, oh hij is er gewoon al. En dan moet ik me nog douchen en aankleden. Hoe laat is je dan hij dan de in de studio uh, Jolande? Hij is, uh, ik denk uh, half acht, kwart over zeven, half acht. Oké, okay, nou gewoon... en uh, acht uur beginnen toch? Ja. Ja, dus uh, nee, ruim op tijd. Ruim op uh. tijd, ja, ja, zeker. En ik kom meestal op het laatste momentje binnen rennen, heigend. Uh, uh, uh, of, uh, of dan ben ik weer gevallen, is het glad. Weet je wel? Of ik zie weer een prachtige zonsopgang dan bij de spoorbomen. En dan moet ik er toch even een foto van maken, weet je wel. Oh ja. Oh, was, was je weer een foto aan het maken? Ja, ja. Nee. Maar uh, het is wel heel leuk. Het is. Uh... Een, uh, een leuke man om mee te werken. En we voelen elkaar enorm goed aan. En daardoor uh, hebben we gewoon uh, heel veel pret met elkaar. En wat ja, wat, wat uh, behandelen jullie dan in, zo in het programma? Nou, we kijken dus eigenlijk van wat is er voor abnormaal nieuws. Een beetje opmerkelijk abnormaal. nieuws. Abnormaal. <laughs> nieuws. Opmerkelijk nieuws. Ja, ja. En uh, ook dat we de, op de half uur het uh, nieuws van Zandvoort uh, uh, zeggen. Hmm. En dan uh, hebben we dan op het hele uur, beginnen we eigenlijk dan met uh, de dag. En dan door de eeuwen heen. Dus dan heb je bijvoorbeeld, vandaag is het dan 27 december. En dan kijk je dan door de eeuwen heen en dan blijkt dan dit de dag... dat uh, die ene dame, die van de Gorillas in de Mist, dat die uh, vermoord was. Oh ja, ja, heb, en, gehoord, oh ja, dat heb je dat gehoord. Oh, dat heb je toevallig gehoord, ja. Hoord, ja. ja, ja, ja. En, uh, of dat er ook, uh, heel grappig, was, op een bepaalde dag... dat er iets was gevonden in een, in een oud ziekenhuis ergens. En dat was echt zo'n opmerkelijk bericht van er was iets in een kluis en een kluis in een kluis en dan hebben ze dat helemaal opengebrand. Nou, het is niet voor niks dicht. En die kwamen ze uiteindelijk met een heel klein dingetje ook opengebrand en er zat iets in en dat gaf licht. En dat was zo gaaf. En iemand had echt zo van, oh, dan maak ik een ring voor of een hanger. En toen bleek dus dat er gigantische uh, uitbraken van uh, kanker kwamen daar. Oh. Het was dus gewoon radioactief afval. <laughs> het was niet, ja, het was niet voor niets helemaal zo. En, uh, ja, ja, ja. Uiteindelijk is een dame geëerd... die dan inderdaad erachter kwam van... Hey, dat, dat klopt niet, hmm. maar die, die is dus... Uh, uiteindelijk ook overleden daaraan. Ja, ja, ja. Dat soort dingen. en uh, ja Geweldige dingen. Van bij douane is dat er iemand aangehouden wordt... en dan... Uh, en dan is die tas zo zwaar en dan zit iets in en dan gaan ze kijken en dan zit er een hoofd in of zo, weet je? Ja, ja. ja ik vind dat. Nou heel ja, lekker dus ja, ja, lekker wakker worden dus. Ja, lekker wakker worden de vroege ochtend. En dat op zaterdag. Ja, ja lekker, maar, dat, maar die opmerkingen zijn gewoon heel grappig. Dan Begin je dag goed, uh, Benno? Hè? Maar het is eigenlijk ook ontzettend leuk om uh, dat redactioneel voor te bereiden natuurlijk, Ja. Want ja, het is, uh, ja je, je, je, je bent zelf eigenlijk altijd wel, denk ik, verbaasd over wat je tegenkomt. Oh, zeker weten. Zeker weten. Nou, vandaag was er ook een heel leuk bericht over dat ze in België... Uh, dat ze daar een, een feest doen met, uh, over Rudy, een van de uh, ren, uh, rendier, Maar die is van plastic en uh, opgeblazen. En, en dan uh, moeten ze, die, uh, wie hem op 1 januari in zijn voortuin heeft staan... die krijgt dan een prijs, maar hij wordt, hmm. moet steeds gejat worden. Maar als ze zien dat hij gejat wordt, dan mogen ze hem niet meenemen. En het hele dorp is een roer daardoor. En dat vind ik een hele ja, leuke ja, ja. verhalen. Oh, dat zal, dus deze is dus heel zijn. actueel. En 1 januari gaan ze dus uh, onthullen wie dat dan... Uh, Gewonnen heeft. Dus ja, ja. we houden het in de gaten. Ja, ja, ja. Nou, ja mooi iets uh, voor Zandvoort uh, 200 om uh, ja, dat uh, te doen. Nou, ja, laat, ja, zoiets. Wat, in ieder geval nee. iets leuks. Ja, dat doen we uh, die uh, Jane Paap als, uh, als opblaaspop. Oh ja. <laughs> dat ja, is misschien dat... wel heel leuk. Ik vind alles goed, uh, maar zullen we even een muziekje doen en praten we zo verder over 200 jaar Zandvoort? Ja, voordat we het over opblaaspoppen hebben. He. Ja. ja, eerst weer echte uh, lekkere muziek. Ja, deze muziek uh, komt uit de jaren 70. Lekker mee swingen hier in de studio aan de tolweg uh, 10A. Met het uh, nummer TSOP. The Tree the Crease onder meer, uh, dit Jan Mander. kan nog steeds, wat mij betreft. Toch? Ja, zeker hè. Zeker. Want het is een beetje up tempo, daar kan je gewoon lekker op dansen. Ook uh, in de wat oudere disco's ja, bijvoorbeeld. Voor de wat oudere. Voor de wat de jongere jongere, oudere. Jongere ouderen. Zwingen we gewoon. Oudere jongeren. Ja, <laughs> Zeg Jolande, uh, je maakt niet alleen radio. Je doet ook nog wat voor uh, tv, toch? Voor ja. ZFM. Ja, we hebben een televisiekanaal. En uh, dat heet dan uh, uh, tv Serresis of zo heet dat. En uh, oh ja. daar, uh, als we dan berichten hebben, krijgen uh, of zoeken... Dan, uh, de, ja, Ik ben helaas de enige die dat doet. Voorheen waren er nog twee dames die het ook deden. Maar dat is helaas dan weer uh, een vroege dood gestorven, zeg maar. Maar uh, het is dus een uh, fotootje erbij, een tekst erbij... waardoor uh, je en radio kan luisteren... en ondertussen op het kanaal een beetje kunt zien... wat er allemaal te doen is in Zandvoort. En ik moet ook eerlijk zeggen... als er nog iemand dat leuk lijkt om te doen... dan uh, hou ik me aanbevolen. Dus uh, stuur dan gewoon een mailtje naar... Uh, Redactie. Want uh, het is wel fijn als er een achterban is. Zeker. Want uh, als ik uh, drie weken op vakantie ben, ja, ik kan niet vanuit uh, Afrika of zo uh, het nieuws volgen. Oh, dan ga je, je altijd naartoe. Ja, altijd. Ja, ja, ik, ik noem maar wat. Maar het is gewoon leuk. de olifant aan. Ja, ja, ja. dan dus zit ik daar op die olifant, en dat dus gaat zo heen en weer. Dat gaat hem gewoon niet worden. Weer geen verbinding. Dus, dus wat dat betreft, is het altijd fijn als er andere mensen het misschien leuk vinden. Maar het is ook heel leuk. Ja, je blijft ook echt op de hoogte van het nieuws. Ik maak ook daarvoor zelf vaak wel hier en daar foto's. Zodat ik geen gezanig heb dat ze vinden dat uh, de foto rechten heeft. Ja. Dus uh, af en toe zie je daar een paar foto's. En uh, daar ben ik dan wel weer trots op. Want je ziet het dan op zo'n groot beeldscherm. dan denk ik van, oh, dat was toch wel een hele mooie. Weet je? No. En, uh, ja, ik hou daarvan. Dus dat doe ik dan daarnaast. En wat ik ook nog daarnaast doe, dat ik... Lid bent van de co comité begraafplaatsen. En oh. ik ben, vorig jaar ben ik daarvoor gevraagd en wij doen dan uh, op de begraafplaats wordt, Dat heet Noorderduin nu. Daar, uh, daar gaan wij bepalen of uh, graven die dan uh, niet meer uh, betaald worden of ze nou weggehaald worden. Of dat de steen zo mooi is en uh, zo apart dat we zeggen van nou die moet blijven. Of dat de persoon die daar ligt uh, een heel speciaal iemand is. Dus als mm -hmm. bijvoorbeeld de oude burgemeester die vorig jaar dan uh, overleed of dit jaar overleden is. Hè, die, uh, die, als die hier begraven zou zijn, dan zou dat graf wel bewaard blijven. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, die, die ligt hier niet in voor, dus dat uh, houdt even op. Dus maar ma het is wel heel leuk, want we doen de Lichtjesavond in november ja. op alle zielen. Druk bezocht, he, altijd. Ja, erg mooi. Ja. Dat is echt, uh, ja, ik vind het ook wel weer een eer om mee te doen. Ja, nou, het lijkt me ook. Ja. Ja, ja, want ja. hoe groot is die commissie? Nou, uh, uh, drie, vier, vijf personen. Oké, okay. waarvan ja, ja, ja, ja. de één is natuurlijk. Uh, uh, Michel Lijnzaad. Maar dat is de beheerder van de begraafplaats. Mm. En zijn vrouw die is dan een grote organisatrice Voor de lichtjesavond. Ja. En dan Nel. Die ken je wel. En Christine en, en ik. Ja. Nel van de krant. Ja, ja, ja, ja. Nel Zandberg. Zandberg komt ja, ja, ja. ook zo, hè? Ja, ja. Dus, uh... door hè? Ja. Zijn ja. Ja, moeder. Uh, en, en even vooruit kijken naar volgend jaar. Uh, 200 jaar Zandvoort gaat men vieren. Uh, wat, wat vind je ervan? Nou ja, ik vind het... Uh, alles wat je, waar je een lint omheen kan doen, moet je vieren. <laughs> ja, toch? Ja. Uh, ja, wij vind vind zouden zeggen, overal waar je een fles open van wij kan trekken, dat is ook goed. Ja, ja, ja, ja. Maar het is altijd fijn om iets te vieren, want het is gewoon positief nieuws. En ja. we hebben al te veel nare dingen. Ja. Dus daarom ben ik altijd wel blij als de dingen gevierd worden. Want het brengt toch de samenhorigheid met elkaar. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ter grondslag. Nou ja. uh, het is toch dat iedereen dan samen is, dat vind ik ook met Koningsdag en al dat soort festiviteiten van alle Zandworters. Ontmoeten elkaar en dat is gewoon heel erg fijn. Voor ja, ja. ja. En, en ze zijn er wel wat van plan, geloof ik. Hè? Wat, wat, wat ja, ik... jij erop, jij had al iets een, gevonden over een boek wat ze gaan uitgeven? Ja. Er komt een uh, boek, maar wat ik ook heel mooi vind, een uh, lichtshow op het uh, Raadhuis, het Oude Raadhuis. Oké. Okay. Ja, dat wordt helemaal op een uh, speciale manier uh, uitgelicht. Leuk. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat worden. Ja, nou ja, we, we gaan het allemaal zien. En het voordeel is vaak van zo, licht zo dat het niet uh, op één avond is. Hè? Dat is wel wel een uh, doorlopend, doorlopend. Ja, doorlopend een aantal weken, denk ik. Geprojecteerd. Ja. Ja. Ja, ja. De opening staat voor vrijdag uh, 30 januari. Oh, daarom. En dan uh, iedereen uh, van harte welkom natuurlijk. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Een hapje en een drankje vanaf half zes. Ik zag de... een persbericht langskomen dat als je uh, iets wilt doen zelf voor het uh, uh, 200-jaar Zandvoort. Je hebt tot 7 januari de tijd om je aan te melden. En, um, en dan is er een heel uh, rijtje van waar je aan moet do doen. Um, zoals de uh, activiteit. dat is logisch natuurlijk. Korte omschrijving van de activiteit. De verbinding met 200 jaar Badplaats-Zandvoort. De doelgroep, datumperiode, locatie, beeldmateriaal enzovoorts. En dat uh, wil, ik dacht, uh, uh, wie schreef dat? Hele Jansen wil dat heel graag hebben. Ik denk ook zeker dat als er mensen luisteren die dan bij de WURG waren. De WURG is op het moment is vrij uh, inactief. Maar ik denk dat het wel heel leuk is voor de WURG om daar ook iets uh, voor te gaan doen. Ja, Hè, want dat is natuurlijk 200 jaar badplaats. Nou, in die tijd, in het begin zeker. Toen liep iedereen in die klederdracht. Zeker. Dus en eigenlijk... een uh, vissersdorp is het uh, geweest. Ja. Ja. 700 jaar hè, bestaat Zandvoort. Uh, ja. Dus ze zeggen even Zandvoort 200. Ja. Maar het is Zandvoort 700 jaar en 200 jaar badplaats. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat het oh, wel ja. duidelijk is. Ja. Want 700 jaar hebben we al eerder gevierd in 2004, ja. was dat volgens mij. En daar is dat ene liedje van Zandvoort. Ik wil je wel bekennen. Uh, uh, dat ik zoveel van je hou. Ik nee, en de, de okay, opening. Hoor. Dat uh, nummer wat uh, bij Goedemorgen Zandvoort... Uh, aan het begin uh, wordt, uh, wordt gespeeld. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ik weet toch wel dat de toneelvereniging Hildering... die heeft uh, toen een uh, speciaal stuk uh, daarvoor... Toen, uh, ten, ten toneel gebracht. En volgens mij was dat op het Gasthuisplein. Mm. Ik ben er helaas niet bij geweest. Maar uh, het was volgens mij wel een succes... En toen was Grede nog, Greve van den Berg. En die, die kan zo prachtig spelen op de, op de trek uh, harmonica. Stark, harmonica ja. Ja. En die heeft dat lied ook geschreven toen. Nou, fantastisch. Het is dus, uh, ja. dus jammer dat we eigenlijk zouden hem even moeten draaien zo. Nee. Nou, ik hoor het al, Jolande. Je hebt er erg veel plezier in, in radio en, uh, en televisie. Dus uh, ja, zeker. jij gaat voorlopig nog wel even door. Ja, zeker, zeker. En nou, over een paar jaar ga ik met pensioen, dus... Uh, Misschien dat ik dan nog wel met iemand wat anders ga doen of zo. Ja, ja, ja, ja. ja nog een uh, leuk programma erbij, ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, kan. Want ik heb altijd gezegd... het lijkt me altijd zo leuk om een programma te maken... van uh, een bepaalde tekstschrijver... en van voor wie heeft hij allemaal wat geschreven... en dat je dan die nummers allemaal laat horen... en van hoe veelzijdig ze zijn. Want zo, als bijvoorbeeld Gloria Estefan... die heeft dus heel veel nummers van heel veel diverse artiesten geschreven... en natuurlijk de eigen nummers, hè, Dr. Beat en zo, weet je wel... Maar die heeft dus ook uh, volgens mij voor uh, Christina Aguilera en voor die andere dame die zo goed kon buikdansen. Van die Olé, Olé, Olé, die dame. <laughs> Weet je wie ik bedoel? Ja. De, de Belgische altijd... zangeres bedoel je? Nee, nee toch? die had ook het nummer toen met, uh, met het voetbal, WK-voetbal of EK-voetbal gemaakt: uh, Shakira. Die was... Ja, Shakira. Shakira. Daar heeft hij ook voor geschreven: mm. Shakira, Shakira. Nou, je hoort dat, uh, dames en heren. je had, uh, enthousiast. Jolande, de, de, enthousiast en. Uh, er worden gewoon hier aan tafel uh, programma's uh, bedacht. Zeker. Dus wil je radio komen maken? Meld je aan hè? Ja. via uh, de website van uh, ZFM. Precies. Of uh, bel Jolande verstegen als <laughs> ja, je het ja, ja, nummer ja. hebt. Toevallig. Jolande, dankjewel voor je komst in de studio. Ja, graag gedaan. En, uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Gezellig. Dankjewel. dankjewel. Fijne zaterdag. Uh, ja, een fijne jaarwisseling. hè. Ja, ja jij ook. Dankjewel. To face Right there, right now, don't want no delay Time for whatever, whatever it takes What you say I gotta be, gotta be honest You're the one I want Baby, I'm making a promise I'ma keep you close Hope that you never gonna doubt it I swear it all on my soul You're my desire, oh, Please don't go too slow Put your body on my body Cause we all need somebody Your body Ja, lekker nummer van uh, Topic uh, uit uh, de hitparades of uh, de Tipparaders van uh, dit moment, uh, Benno. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Zandvoort so, op zaterdag. We hebben vanmiddag heel veel gasten uh, hier. Ja, leuk, hè? Doe ik altijd. Ja. Leuk. Gezellig. Zeker weten. Nou, we gaan uh, kijken of... Uh, ja, d ja, deze hè. Deze weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weerbericht met Benno Veuge. Nou, inderdaad zeg. Euh, nou, vanmiddag is het euh, gewoon droog. Dat scheelt. En euh, het is veel lekkerder weer. Als je zo kan spreken in ieder geval. Het is 6 graden. We hebben maar... Euh, 20% kalf op zon, dus het is een grauwe dag, dat wel. Um, vanavond zakt de temperatuur naar 5 graden en vannacht naar 2 graden. Dus je moet wel weer een jasje aan, maar wat was het koud. Een beetje hutterig koud vond ik het al. Ja, die week. snijden de wind ja, erbij. Ja, precies. Nou, dat is voorlopig voorbij hoor. Het, uh, morgen is het 3 graden in Zandvoort en dan loopt de temperatuur op naar 7... tot zelfs 8 graden op woensdag, de allerlaatste dag van het jaar is het 8 graden en dan is het, eh, hebben we ook kans op serieus een beetje regen. 40 procent, dus dat valt eh, op zich nog wel mee. Zo spannend is het toch niet. Dan wel, eh, nieuwjaarsdag, dan hebben we 50 pro 85 procent kans op regen. 4,3 millimeter is er voorspeld. En, eh, dus dat eh, zou dan wel eens een regenachtige dag kunnen worden. En dat houden we vol tot en met eh, volgende week zaterdag. Vrijdag zelfs 90% kans op regen. Dus is trouwens wel raar, ook 70% kans op zon. Dus dat vind ik dan wel ook... Heel apart, ja. Dus bijzonder. Bijzonder. Nou, het weer is ook na te lezen op onze ZTV-map, Benno, trouwens. Ja, en dat gaat niet meer vriezen, dus dat scheelt. Ah, zeker. Dus daar zijn we van die ellende zijn we af. Ja. Okay. Lekker gewoon weer wat warmer en heel rap op naar het voorjaar, zou ik zo zeggen. Nou, wat dat betreft. Ik heb trouwens in Heemstede al de eerste sneeuwklokjes uh, gezien. Oh ja. ja, bij mij de narcissen die al uit de ja, grond komen. Ja, in, in de, op de, de weg staan de vroege narcissen alweer. Ja, ja. Ja, ja, ja, die beginnen alweer te komen. Ja, lekker. Lekker. Nou, hier is uh, Tiffany... Tiffany en I think we're alone now. Oh, dat geldt niet voor Benno en voor mijzelf. Want we hebben een gevulde studio vanmiddag. Zodadelijk gaan we praten met Wim Deekhuis. En dan gaat het uiteraard over het nieuwe project hier in Zandvoort. Jam Sessies Zandvoort. Blijf daarvoor luisteren. En dan hoor je dadelijk meer daarover. Als je een uh, verzamelaar bent van uh, vinyl, dan moet je deze LP, hè, Abbey Road van de Beatles, gewoon in huis hebben. Je kent hem wel, hè, met dat uh, wereldberoemde zebrapad uh, erop, ja, uh, Benno. Ja, ja, ja, zeker. En we uh, hebben het uh, niet voor niks of met een reden dit nummer gedraaid uh, voor de luisteraars. Want uh, Wim, Wim Beekhuis, uh, welkom in onze show. Um, Dankjewel. Uh, jullie gaan er iets mee doen tijdens James Sessie Zandvoort. Het is uh, een van onze uh, eerste drie nummers die we dus uh, gaan instuderen en uh, tegenwoordig gaan geven. Ja, en, en wat is de bedoeling? Dat moeten de mensen moeten dit instuderen thuis? En dan, ja, we moeten ze uh, thuis instuderen, zodat ze dus uh, als ze daar komen, dat ze dan ook uh, beslagend in ijs komen, zo noemen we dat dan. Ja, ja, ja. <laughs> maar dat, gaat, dat, dat wijst zichzelf uit, we zien wel hoe ver we komen. Ja. Ja, precies. Een maand geleden was je hier met Lena van den Haak en ja. um, we zijn nu een maand verder. Uh, vorige week was er een in de, even kijken in het museum was er een, een bijeenkomst. Ja. Um, ho hoe is dat gegaan? Ik vond dat het wel heel erg goed is gegaan eigenlijk. Het bleek dat er dus uh, veel gitaristen tussen zitten en dus één zangeres gekomen als ik het goed heb, maar ook sommige gitaristen kunnen ook zingen en. Uh, ik was heel erg enthousiast over hoe dat is gelopen eigenlijk. Ja. Iedereen was, en, en er zit ook een hele grote groep uh, tussen de 60 en de zeventig uh, tussen. Niet, okay. alleen maar, niet alleen maar, maar die groep is wel groot. En ja, ja. Op zich is het wel apart. Dat ja. het, en dat er ook zoveel muzikanten in Zandvoort uh, zijn. Dat is ook uh, leuk om uit te vinden. Want hoe, hoe kom je ze anders tegen? Ja, ja, ja, precies. En, uh, en hoeveel mensen waren er ongeveer? Ik dacht negen. Me bijna zeker negen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, Dat vind ik wel veel. Dus het begint eigenlijk vorm te krijgen? Het begint zeker vorm te krijgen. Ja, ja. En uh, hoe, is het, uh, hoe, hoe gaat het nu verder met de organisatie? Uh, er zijn nog wel aanmeldingen die ik nog moet verwerken. Oh. Dus, dus komen er komen nog mensen bij zelfs. Een uh, organisatie... Ja, we zijn dus... Uh, Heb je een WhatsApp groep inmiddels? We hebben een WhatsApp groep hebben we inmiddels. En we zijn ook dus bezig gegaan met het aanschaffen van uh, microfoons. We hebben vijf microfoons aangeschaft. Vijf microfoons standaard en vijf microfoons snoeren. Mm. We zijn nu bezig met een 12, uh, kanaals uh, mengpaneel. Die gaan we, uh, hebben we al gekocht. Uh, dan hebben we nog een drumversterker uh, en boxen hebben we aangeschaft. En daarna uh, ik ga dat van de week uh, morgen eigenlijk al ophalen. Zo. De laatste spulletjes staan En uh, de rest komt via Thomann. Dat is een Duits bedrijf die stuurt dat naar ons toe. Oh ja, oké. Okay. Dat is ook wel lekker. Uh, nou, dat, uh, dat ziet er goed uit. Wat leuk. En, ja. uh, en dan, deze drie nummers worden thuis ingestudeerd. En dat wordt dan op een podium uh, gebracht. En de vorige keer hadden jullie het ook over uh, gastmuzikanten. Wie, uh, heb, heb je al iemand? Uh, de burgemeester. Die gaat meespelen. Wat, de ja. burgemeester? Hoor je dat <laughs> op De burgemeester? Ja, wauw. Wow. En die kan heel goed uh, spelen, hè? Die kan goed barsten. Ja, ja. ja, zeker. Ik heb hem gezien. Ja, op bij Laura en Hardy een paar keer ook. En uh, op andere plekken. Maar dat is precies toch wat je nodig hebt, nog om een, een basgitarist? Dat is precies wat we nog nodig hebben, ja. ja. Maar die doet dan wel één keertje mee. Oh. Dat is een de docenten, of uh, ja, de gastdocent beetje, waar je het over had. Be beetje jammer. Dat is wel een beetje Nou, wie je, weet, wie weet. Ja, ja, want ja. Uh, er komen nog meer gastdocenten. Best interessant ook. Oké. Okay. En uh, wie weet... Trekker... Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Uh, want dit, dit is in januari, 23 januari. Uh, en... Nou, laat ik zo zeggen. We hebben Patrick van Kessel gevraagd. ja. En die staat er bereidwillig tegenover. Die moet natuurlijk wel in zijn agenda moet ook uh, kijken wanneer dat zou kunnen. En ja. dat. Maar er is wel een soort toezegging al gedaan. Of tenminste, in ieder geval, we verwachten hem wel. Ja. <laughs> en er zijn er nog wel een aantal in voort die we nog niet echt uh, rechtstreeks benaderd hebben. Ja, er zijn wel twee die we benaderd hebben, maar die dan uh, ook een hele drukke agenda hebben uiteraard. Hmm. Hoe, hoe pro professioneel je bent, hoe druk je ja. agenda wordt natuurlijk. Ja, Maar uh, er zijn wel kandidaten in ieder geval. Kandidaten genoeg. Oké, okay, nou goed zo. Laten we even nog de, de puntjes op de i zetten. Uh, vrijdag 23 januari. Waar, uh, waar is het precies? Bij pluspunt in de en Dat is nummer 55. Dus naast de FOMA in feite. Ja. En als je dan naar binnen komt, dan loop je gewoon uh, langs de receptie. alsmaar maar rechtdoor. En er zijn een klapdeurtjes. En die ga je naar beneden toe. Dat is een grappetje. Je, je moet naar de kelder. Je, je moet naar de kelder. En als je dan nog maar rechtdoor blijft lopen. En de laatste deur waar je tegenaan loopt. Daarachter is een hele grote ballroom. Oké. Okay. En wat kost het? 2,50 euro. Zowel voor de me, uh, mensen die meespelen... als voor de mensen die komen kijken. Ja, ja, ja. Nou, en uh, dames en heren... dus de eerste optreden uh, van Jam Sessie Zandvoort... speelt de burgemeester mee... en dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Uh, dus dat, dat is een fantastisch. Nou ja, ZFM die is daarbij. Dus wij gaan uh, proberen opnames te maken. Leuk, ja. Uh, of dat allemaal... Uh, ja, het is altijd reuze spannend... of Zeker. nou, technisch in ieder geval gaat lukken. ja. Uh, je bent niet alleen gekomen, Wim. Je hebt twee artiesten al uh, in spe meegenomen. Ja, zeker. Wie heb je bij hem? Ronald en Paula. Ja. En uh, die heb ik al een keertje zien spelen... bij de open mic-avonden van de bibliotheek. De bibliotheek, daar is eigenlijk het idee... ontstaan voor de jam-sessies. Ja. Want uh, de bibliotheek die organiseerde open mic-avonden. Dus dan, dan mochten de mensen komen... die moesten dat van tevoren bespreken dat ze zouden komen. Je, je rekent ergens op. Hè? Die kunnen ja. zeggen van we hebben een open mic-avond... en er komt niemand. Dus je hebt een programma uh, klaar. En daar waren Ronald en Paula ook bij met hun band. Sunshorts heette hun band. En ik was toen heel erg onder de indruk. Ik, uh, ik had nog gedacht bij mezelf. Ik ga die gasten een keertje benaderen. Kijken of ik, of ik ook met hen mee mag spelen een keertje of zo. Oh iets ja, oké, okay, leuk. Ja. En, en wonder boven wonder hebben ze zich aangemeld bij ons. <laughs> dus dan had ik precies het omgekeerde. Ja, ja. Maar het effect is hetzelfde. Ja, ja, ja, ja. Het resultaat is hetzelfde. Goed, dan gaan we even naar muziek luisteren. En dan komen Paula en Ronald die komen dan aan de beurt met hun liedje. En dan, nou, top. The night runs away with the day. What was green is now here The world goes around without even a sound And it looks like the summer is over net het weerbericht van Benno. Nou, de summer is echt over. Ja, nou. Zeker weten. Nou, wat hebben we koude dagen gehad. Maar het ja. gaat gelukkig weer wat warmer worden, althans. Voor de mensen die van wat meer warmte houden, natuurlijk. Ja. Nou ja, nou ja we hebben net Wim Bijkhuis gehad over jam-sessies Zandvoorts. En de twee artiesten die, we, ja, die die meegenomen heeft, of die gekomen zijn. Ja, klopt. Uh, Paula en Ronald en... Uh... Ik stel voor... Ik denk dat jullie de... Ik zal even nog wat aanwijzingen geven. De microfoons iets hoger en naar je toe moet trekken. Of iets dichterbij. Ja. Ja. Hij, uh, hij blijft niet hard. Ik hoop dat hij de gitaar ook opneemt. Ja, Zo? precies. dan. Ja. weet je, hij zakt, hè? Ja, dat, het uh, schroefje is een <lacht> beetje lang vrees ik. <lacht> um, nou, ik stel voor... Uh, speel even een nummer en dan praten we daarna even verder. Is goed. We gaan ja. uh, Jolien voor jullie doen. Heel bekend liedje van uh, Dolly Parton. Ja. Succes. 2 1 2 3 4 Joling joling joling joling I'm begging of you please don't take my man.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 he talks about you in his sleep there's nothing i can do to keep from crying when he calls your name jolene. and i can easily understand how you could easily take my man but you don't know what he means to me jolene jolene jolene jolene jolene, jolene, jolene. of you, please don't take him, my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. You could have the choice of man, but I could never love again. It's the only one for me, Jolene. Had to have this talk with you My happiness depends on you Whatever you decide to do, Jolene Jolene, Jolene, Jolene, Jolene I'm begging of you, please don't take my man Jolene, Jolene, Jolene, Jolene Because you can. Ja, fantastisch, dankjewel. Wow. Ja, dank geweldig. Graag, graag. Live in dank de studio je. aan de Torweg 10 uh, Ja, mooie, mooie uitvoering van uh, Jolien dank van Dolly Parton. Ja. Paula, pak even de microfoon uh, goed vast. Uh, um, was dit je eerst in radio optrainer? Ja, zeker. Ja, ja zeker. <laughs> nou, nou, ik, ik ken je verder niet, dus het zou kunnen... dat je net uh, nee. uit de tv-studio's van John de Mol komt. Te <laughs> dus, uh, uh. Uh, jullie gaan uh, samen uh, meedoen aan Jam Sessie Zandvoort. Ja. ja. Uh, ja waarom bijvoorbeeld? Ik vind gitaarspelen heel erg leuk. En ik was gewoon heel erg benieuwd... Ja, wat er uitkomt. Want ik las het in de krant, die uitnodiging van kom naar de jam sessie. Ja. Ik dacht, nou dat ga ik gewoon doen. Gewoon. Ja. Ik moet het lef hebben om te doen. Dus ja. ik heb hem opgegeven. Geweldig. Ja. En Ronald, wat was van jou de reden? Formule jullie ja. eigenlijk zelf al een duo? Ik speel samen met Paula. Ja. We hebben nog een derde, derde bandlid lid erbij. Okay. En Paula kwam met het idee om ons hiervoor op te geven. En ik ben zelf ook heel enthousiast. En spring graag overal op en in. Leuk om andere mensen ook weer te leren kennen. Ja. Dus uh, redenen genoeg. Jullie waren vorige week, zaterdag, waren jullie er ook bij, die ja. kennismaking? Ja, daar waren we ook bij. En uh, de, waren het allemaal ook vreemden voor jullie, of waren het bekenden ook voor nee. bij, je, Paula? Nee, allemaal vreemden. Allemaal ja. vreemden, ja. maar het ja. voelde meteen goed. Oké, okay. ja, ja. Ja, ja, nou, geweldig, nee, dat is, uh, ja. Uh, wat leuk. En, uh, en waar verheug je eigenlijk het meest op? Nou, ik ben zo benieuwd wat het wordt, dat je met zoveel gitaristen allemaal je opgeeft... Hoe zullen ze dat uh, oplossen? Dus dat oh. ben... ja. <laughs> nou, ja, ik denk dat je het zelf moet oplossen. Jij speelt gitaar. Ja, okay, ja, ja. Maar ga je ook zingen dan? Je zingt nu. Ik, maar... heb, het, ik heb me niet opgegeven voor zingen, maar, want mm. ik denk dat er anderen ja, zijn die dat kunnen. Ja. Maar ik zou wel willen zingen ja, ja. als het nodig is. Ja. Ja. En Ronald, uh, jullie zijn een, een duo, zeker trio. Wat, wat ja. doen jullie normaal aan het repertoire? Wij hebben cover repertoire. Dat begint met nummers uit de jaren 50. En dat gaat door tot nu. Hm. Niet helemaal tot nu. Maar ik weet niet wat het meest recente nummer is wat we doen. Maar dat zijn gewoon coverliedjes. En we hebben een nummertje of 30 wat we spelen samen met z'n drieën. En we zijn een beetje gesitueerd hier in Zandvoort. En daarom heeten we Zendkort. Dat betekent vertaald Zandakkoord. Ja, oh ja. En dat is een beetje een verhaspeling van het woord Zandvoort natuurlijk. Ja. En dat is leuk om te doen met z'n drieën. Okay. Ja, we doen het vrij low profile, akoestisch. Uh, geen drummen erbij, zodat we gewoon in de huiskamer kunnen repeteren. Oh ja, leuk. En dat doen we afwisselend bij de bandleden. Ja, ja nou, laten we afspreken, dat, uh, want uh, Ronald er zit er nog het nodige aan te komen aan uh, een, nieuwe, uh, uh, uh, een nieuwe muziek. He, die had het over een EP, dat, uh, dat verklappen we in februari allemaal. Dus dan moeten de mensen blijven luisteren ja, naar dit programma. Dat is wel onder een andere naam, hè? Dat is ja, tuurlijk. Enron heet dat. En dat is een ander duo wat ik heb. En dan maken we eigen muziek. Mm. Nou, daarover. Wat, wel, wat wel leuk is om te zeggen... met ja. Paula. Paula en ik maken samen ook liedjes. Maar daar zit een beetje een kwinkslag in. Dat zijn kerstliedjes. We zijn nu bezig met een nieuwjaarsliedje. Gaan we vanmiddag afmaken. Dan komt het op YouTube. En dat staat dan onder uh, Paula en Ronald op uh, YouTube... Nou, geweldig. Ja. Wat leuk om dat nog even te vermelden. Ja. Ik wens jullie een hele goede jaarwisseling. Dank en graag tot volgend jaar, want we gaan elkaar zeker vaker ja, tegenkomen. Leuk. Ja, okay. hoor. ja, leuk. Dankjewel Dank Dankjewel. Dankjewel ook en uh, tot volgend jaar. Nou, tot zover ook uh, dit uh, uur Zandvoort op zaterdag. Niet getreurd, hoor. Dadelijk zijn we er nog uh, twee uur lang tussen drie en vijf uur. Met onder meer andere Zandbergen en nog veel meer andere gasten. Blijf lekker luisteren. Hier is uh, Wengtjoen. Tot drie, take your baby by the hand And make it do a high stand And take your baby by the hill And do the next thing that you feel We were up so in vice And I dance all dance We were cool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 your baby by the ears I play up on her darkest fears we would suck in phase and I dance all days we would go on cries when I